...die niet weg kunnen. De sneeuw zorgt ook voor legenschappen in de supermarkten. Vooral versproducten zijn niet of nauwelijks nog te krijgen... ...door problemen met de bevoorrading. Albert Heijn, Jumbo en Picnic zegden ook online bestellingen af... ...omdat het bijvoorbeeld onveilig was om ze te bezorgen. Na jaren van torenhoge energieprijzen is de stroomprijs nu weer heel laag. Net zo laag als vlak voor de energiecrisis. Volgens heel Nieuws zijn de tarieven met een vast contract... nu lager dan de variabele prijzen. Het zou dus een goed moment zijn om je energietarieven vast te zetten. Vergelijker ziet dat veel mensen dat inmiddels ook doen. En Erik ten Hag die keert terug bij FC Twente. Hij is vanaf volgend seizoen de nieuwe technisch directeur van de club... waar zijn voetbal- en trainerscarrière... Begonnen. De voormalig coach van Ajax, Manchester United en FC Utrecht... die kiest na een lange periode op het veld nu dus voor een kantoorbaan. Krijg je nog het weer, vooral in het westen en noorden een paar winterse buien. De temperaturen liggen rond het vriespunt vannacht. Morgen code oranje, er komt weer veel sneeuw aan. Het wordt een paar graden boven nul, maar door de harde wind voelt het een stuk kouder aan. Ik kan niet wachten. En tot zover het feitje. Dankjewel, ja. Hey, Hé, die vier zakken kruipelt die hier liggen, mogen wij die... Allemaal opeten. Alles van de nee. Stop. Gaan we regelen. Genieten. Dankjewel. Fijne avond en rij voorzichtig. Tot morgen. Dat is vijf verkeer. Geen vertragingen, wel controles. Wat ik raar vind met dit weer, maar Allah. De A9 Alkmaar Haarlem bij Heemskerken flitser bij 57,9. En de A74 Duitse grens richting Tegelen bij Tegelen bij 100,8.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 Over zeven goeienavond. We gaan het dinsdag verbreed pakken met marshmallow en jelly roll. Kur dat je weer leg going hung Knew It right over something's wrong. Guess you gotta go when the angels call. Never got to say what I want.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 for the bro Van uh, Ed Sheeran op Radio 538. Goedenavond, 7 minuten open, 7 is het. De 538-avond. Martijn Lagro. Martijn hier, hartstikke goed dat je erbij bent. Ik ben blij dat je erbij bent, want met dit weer, joh, er kan van alles misgaan. Hè? Ik ging onderweg hier naartoe met de auto, ik reed bijna aan fietsen van zijn sokken. Ik zat met hartslag 129 achter het stuur. En die gozer rijdt door alsof er niks aan de hand is. Nou goed, kijk, alsjeblieft, een beetje uit. Je hoorde dus Ed Sheeran, die man is trouwens in de vorm van zijn leven. Hè? Super afgetraind, cover van Mens, help gedaan. Toen zijn eerste kind geboren werd, vijf jaar geleden, dacht hij... ik stop met drinken. Dat is grappig, want toen mijn eerste kind geboren werd... dacht ik meteen, ik moet meer gaan drinken. Maar dat er zijn. Kan jij dit niet meteen de kinderbescherming bellen... dat ik een slechte vader zou zijn? Um, hoe was je dag... Heb je thuis gewerkt? Ik wel, want de school van mijn dochter bleef dicht. Dus ik heb heel hard moeten werken vandaag, thuis. Opnieuw, niet meteen de kinderbescherming bellen. Want het is maar hè. Maar wat doe je dan als je met je dochter de hele dag thuis bent? Dan ga je naar buiten. hè? Met dit weer. Beetje sleeën, beetje sneeuwballen gooien. Sneeuwpop maken. Maar zo'n sneeuwpop is wel een klein beetje cliché, dacht ik vandaag. Je kunt natuurlijk ook andere dingen maken van sneeuw. En toen vroeg ik me af, wat is nou jouw meest memorabele sneeuwkunstwerk? Dat wil ik eens even bij je neerleggen. Wat heb jij ooit van sneeuw gebouwd waarvan je dacht, ja... <laughs> Dit is best bijzonder. Gooi het even in de 35-app als je wil. Ik ben even benieuwd naar je creativiteit. Wat is jouw meest memorabele sneeuwkunstwerk? Ik vraag dat ook omdat er in Leiderdorp vandaag een heel creatief sneeuwkunstwerk opdook. Daarover hoor je zo meteen ook alles. Maar app even wat je ooit gebouwd hebt, ik ben heel benieuwd. Zometeen hoor je de Jonas Brothers en nu Armin van Buren met de 35 dansmash. Smash. Sunshine's on me. If oh. Winterdonderdag. En in Utrecht, waar ik woon, hebben ze alle scholen dichtgegooid. Ijsvrij. Dus ik heb vandaag de hele dag met mijn dochter rondgesjouwd. En dan ga je naar buiten. Dan ga je sleden, ga je sneeuwballen gooien. En sneeuwpoppen bouwen. Dat gebeurt uh, massaal. Maar ik dacht, joh, je kan natuurlijk ook hele andere dingen bouwen van sneeuw. Ik heb bijvoorbeeld in Utrecht, waar ik dus woon, iemand gezien die had de, de tomtoren aangebouwd van sneeuw. Dat vond ik echt wel heel vet. Ik vroeg me af, wat doe jij als 58-luisteraar, als je met sneeuw aan de gang kunt? Welke bouwwerken uh, maak jij? We hebben eventjes gebeld. Goedenavond, met wie spreek ik? Met Doret. Hé, hey Doret, goed en... zo. Nee, even checken dat we, je, dat we de juiste hadden. Alleen zijn uh... oorlogers aan erbij. Ja, hangen de kinderen ook aan de lijn, wilde ik even weten, ja. Oh, ik hoor jullie. Hartstikke goed, jongens. Welkom. Hé, hey, nee, omdat we jullie even aan de lijn hebben, is uh, omdat ik een foto binnen zag komen in de F van 50 jaar. Want wat hebben jullie gebouwd? Wij hadden een iglo. -bouw. Een iglo. Ik zie de foto's, dat is echt een joekel van een ding. Ja. Mag je nou, er ook in slapen vanavond mee. of niet? Nee, dat zullen we toch hey. maar niet doen. <laughs> nou, ik zag bij mij in de straat dat iemand ook een igloo gebouwd. Daar heb ik een foto van gemaakt ik op Instagram gezet. Daar heb ik erbij gezet. Je mag hem kopen voor 3 ton. Ik heb heel veel mensen gehad die zeiden, oh ja, welk energielabel heeft hij dan? Jo, dit is geld waard, zo'n apparaat, joh. Ja, het is ook best lekker warm, Ja, toch? Nee, hartstikke ja, ja. goed. Hé, hey, morgen komt er weer een hele dikke laag bij. Komt er dan een verdieping bovenop ja. of niet? Ja, uh, dat weten we niet. Maar ik ga wel bij een vriend, een andere, ingelopen geloofwaardigheid ja, En die gaan een heel bouwbedrijf de richten, jullie op. Wat goed, hé. Hey. Hey, hartstikke ja. goed, jongens, dankjewel voor de foto's. En ik ben ja, ik ben trots. Ja, ja. mij ook, ja. Goed zo. Hé, hey, fijne avond. Dankjewel fijne voor jullie fijne appje. Oké, okay. hoi, hoi. Goed, je Ja, ze joekel van een ding. Ja, ik vroeg dit omdat er in Leiderdorp ook een heel bijzonder sneeuwbouwwerk opdook. Namelijk een twee meter hoge. Penis. Daar circuleren ook foto's van. En het mooie is, ik kwam een nieuwsbericht tegen waarin het werd beschreven. Daar werd een uh, oudere vrouw geïnterviewd door de verslaggever van dienst. Die zei, hij staat wel vier overeind mevrouw of niet? Toen zei ze, ja, dat gebeurt inderdaad ook niet altijd. Ja, fantastisch. Dit is Radio 538. En de hits dwarrelen neer, jongen, als het de sneeuwbouw is. Nee, zo zometeen naar date. hour. And the sun begins to fade. Still enough time to figure out how to chase my blues away. I Somebody, yeah, I wanna dance with somebody, with somebody who loves me. Oh, I wanna dance with somebody. I wanna feel the heat with somebody, yeah, I wanna dance with somebody. in Leiderdorp van 2 uh, meter hoog. Dante, die app net een foto in de app van 538, met ook een uh, sneeuwpenis daarop te zien, die zegt, die van ons was wel 3 meter. typisch man, hè? Zelfs bij sneeuwpenissen opscheppen over wie de grootste heen. Dit is Radio 538. Jugel and topic. I adore you. you know. more, my for the night to. down for the night. To. Are you down for vibe? Are you for the, vibe. For the vibe. We don't say bye-bye. You can see my eyes. En ook Alex Warren met Ordinary 538. Begin de dag met een lach met de 538 ochtendshow Morgen om kwart voor tien. De mop van Harry uit Amsterdam. We zijn zo'n kerel. Helemaal gek van die Titanic. Nou blijkt dus, is er een replica gemaakt. Dus hier gaat die Titanic gaat, joh. Nou, helemaal fantastisch. Komt die overnaam toe. Als je zegt, kan wat inschenken voor u? Nou Zet doe maar een Hij Zullen we die met water en ijsje? helemaal niet zoveel als de vorige keer.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 18 plus speel bewust. 5-3, afgoed Martijn hem. Zorg weer een effort check en een mel. Alex War komt er allemaal eerst. Alan Walker. Radio 5, 3, 8. <middels> Bij 5G8, Apogeck Rivers. Jouw Hits, jouw 5 8 Nieuw. Zal je zometeen even tot het hele stappenplan loodsen wat er moet gebeuren voor jou om daar kans op te maken. Maar vandaag werden ook de eerste artiesten aangekondigd die gaan optreden. Dat is nog niet de hele batch van de volgende veel meer namen, maar er zijn er een paar bekend. En één daarvan ga ik zo alvast even draaien. Kun je vast een beetje de juiste vibe te pakken krijgen. Wie dat is, hoor je zo meteen. Eerst ruimbaan voor Jason de Rulo. Hier is Watch The C op 538. Radio 538. What did she say? Mm -hmm. What you say? Oh, that you only meant well, well, 'cause you did. What you say? Chase the moon. That it's all for the best, 'cause it is. I, I was so wrong, wrong so long, long, only trying to please myself.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 Teating. Tell me, tell me what you say. I, I really need you in my life 'cause things ain't right, girl. Tell me, tell me what you say. I, I don't want you to leave me, though you caught me cheating. Tell me, tell me what you say. I, I really need you in my life 'cause things ain't right. Girl. 'Cause when the roof caved and the truth came out, I just didn't know what to do. Zeggen dat ik fout zit. Ik snap best goed dat ik je niet begrijp. Als al je Deze twee mensen staan dus op de line-up van de vrienden van Amstel Live 2026. Maar ja, is het Double Bob of is het Mo? Met 538 naar de vrienden van Amstel Live. Nou, het is Mo. Maar ik sluit niet uit dat Double Bob in de tweede lading artiesten langskomt, want het zou toch niet zo zijn dat hij er niet bij is. Maar dat doen ze allemaal in fases, hè? in golven. Er komen er allemaal namen naar buiten van mensen die gaan optreden tijdens De Vrienden van Amstel. De eerste lading artiesten is bekend. Flemming is erbij. Rolf Sanchez, Emma Heesters, dus The Opposites, dat is wat ik. Modus, Cloud is genoemd. En ook Joshua Nollet van Chef Special staan in Rotterdam al tijdens De Vrienden van Amstel. Live. Nou, daar wil je niet de hele show mee. Neem het voor mij aan. Er komen echt wel wat namen bij. Maar wel reden genoeg, denk ik... Om heel erg je best te doen om aan vier kaarten te komen... voor de vrienden van Amstel, die geven we deze hele week weg... hier op Radio 538. Als je de kroegbel hoort, dan is het voor jouw zaak... om te bellen met 0909-30538. Ik herhaal nog een keer 0909-30538. Ik herhaal ook nog een keer. Niet nu bellen, want alleen als je die kroegbel hoort... als dat gebeurt en je komt in de uitzending... mag jij uh, ja, een soort uh, mini-idols gaan houden... voor drie van je beste vrienden. En even van mij aan. Die staan in de rij als ze gehoord hebben dat jij kaart hebt gewonnen. En dan ga je gewoon met z'n vieren richting Rotterdam... voor de Vrienden van Amstel Live 2026. Dankzij je vrienden van 538. Ik las net wel dat de organisatie van de vrienden... de deuren iets langer voor je openhoudt. Als je ja, je auto het parkeerterrein opgeglipperd krijgt... dan heb je iets langer nodig om de ingang te bereiken. Daar houden ze allemaal rekening mee. Dus als je die kaarten wint, geen paniek. Je komt er sowieso in. Dus goed luisteren, de kroegbel checken... en dan bellen 0909 3538 Nu Jonas Blue...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 I want go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 We Jonas Bloem met The Perfect Strangers. <gif> maar ik vertelde dus net hoe je aan kaarten kunt komen voor de vrienden van Amstel. Dus ik leg helemaal uit hoe het met die kroegbel zit en dat je dan moet bellen met 0909365. En ik dacht in eerste instantie, het komt goed. Mensen letten goed op. Maar dan gaan het toch ineens weer allemaal telefoonlijnen knippen. En we zijn hier met allemaal mensen bezig in de studio om die mensen te woord staan. Dus laat ik ook maar even mijn deel uh, op me nemen. En met Martijn spreek je. Hallo met wie? Hey Martijn, ik dacht dat ik de kroegbel hoorde. Voel dat? Uh, nee, dat klopt niet. Nee, uh, je hebt mij wel een hele verhaal horen vertellen... over dat je inderdaad die kroeg wel moet letten... maar de bel aan zich, uh, nee, die heb ik niet gedraaid. Nee, sorry, ja, ik kon echt voor het liedje, dus ik dacht maar goed... Ja, er zit wel een soort van bellen... Ja, ik snap wel wat je bedoelt... maar er is een, een lullig uh, xylofoontje wat die Jonas Bloem in zijn plaat heeft zitten. Nee, het gaat echt om zo'n grote bronzen kroegbel. Ik begrijp het. Dankjewel. Um, nou ja, jij bedankt, want je hebt wel even de lijn getest. Dat werkt, dus dan weten we dat voor morgenochtend. Ik ja. uh, geef je vast een tippie. In de ochtendshow gaan ze er weer uit. Yo, tof. Dankjewel. Oké, okay. man. Fijne avond. Hoi. Jo, hoi Hoi. Dit is Somber nu. We gaan er gewoon even de vaart in houden. Maar je krijgt nog een feitje van me. Dat doen we iedere avond uh, door de week. Soms dus rond dit tijdstip iets voor achter. Uh, Daar krijg jij uh, nou ja, het eerste deel van het gratis schuitige feitje van maar Dat krijg je. Uh, dat moet je zelf even afronden door iets op de puntjes te zetten die je zometeen hoort. Dan krijg je drie antwoordopties voor. En als je dan het feitje af wil maken door je antwoord in te sturen via de F15... maak je kans op het 50 prijspakket prijzenpakket. En daarbij dus een gratis schuitig feitje... wat je altijd kunt gebruiken wanneer er een gesprek stilvalt. Het eh? is dus allemaal parate kennis. En kennis is macht. Dus luister goed, want het feitje van vanavond gaat over... Chili Papers. Chilipepers schijnen namelijk te helpen tegen puntje, puntje, puntje. Wat denk je? A erectieproblemen? B. Koude voeten of C. huiduitslag. Chili Papers schijnen te helpen tegen A. Erectieproblemen, B. Koude voeten of C. Huiduitslag. Wat denk je dat het goede antwoord is? A, B of C kun je sturen via de F van 538. In spreken vinden we ook leuk, misschien zelfs nog wel leuker. Maar als je dus het goede antwoord instuurt, maak je kans op het prijspakket met daarin goodies. Denk aan een sjaal en een muts, dingen die echt van pas komen deze koude barre dagen. En er stoppen nog meer spullen bij. Dus als je even wil gokken, pak de F van erbij en laat weten. A. Erectieproblemen, B. Koude voeten of C. Huiduitslag.